Later in de ochtend, als het vloed wordt, wordt geprobeerd de tanker alsnog los te trekken. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, overdag opnieuw bewolkt en regenachtig, maar s'middags ook hier en daar zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Sitze Braxma. Een hele goede nacht. Dat is een hele tijd geleden dat ik deze woorden heb kunnen uitspreken. Allemaal nog de beste wensen. Het mag allemaal niet meer, natuurlijk. Maar ja, als je de kans die krijgt door griep. dan vind ik dat je een herkansing mag krijgen. Dus van mijn kant het allerbeste gewenst voor dit jaar. En um, ik, ik vind dat we vanavond en vannacht. hebben we een uh, mooi onderwerp. Want vrouwen hebben altijd gelijk. Dat is althans de stelling van psycholoog Jeffrey Wijnberg. En daar gaan we het vannacht over hebben. En u kunt uiteraard weer reageren via 0800 1121, ons gratis telefoonnummer. Via nacht.eo.nl, ons gratis e-mailadres. En u kunt twitteren gratis naar denachtop 1 Dat zijn de manieren waarop u vannacht kunt meepraten. We gaan zometeen luisteren naar het gesprek waarin Wijnberg uitlegt... waarom vrouwen allemaal altijd gelijk hebben... Um, dat is zometeen. Eerst muziek uitgekozen door Herbert Codé. We openen met uh, Tim Finn. Friction. friction. Too much friction. fraction too much friction. Tim Finn en hij zong het in 1984, Fraction Too Much Friction. Ja, goed nieuws voor vrouwen zoals gezegd, want volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg hebben vrouwen altijd gelijk. Om een harmonieuze relatie te behouden is een meegaande opstelling van de man altijd de verstandigste. In gesprek met Thijs van der Brink en Elsbeth Grutteken lichtte Wijnberg zijn gedachten toe. En ook de andere gasten aan de tafel van het programma Dit is de Dag konden zich niet bedwingen.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 Interessant, ik heb dezelfde ervaring thuis met de kinderen. En het heeft waarschijnlijk meer te maken met wie er dominant is. Mijn vrouw is de grootverdiener. En ja. ik ben de kleine krabbelaar als freelance journalist.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 dus dan, dus dan is hij wat getraind in het beter kijken. Maar, maar dat heeft mijn... dus niks met vrouw zijn te maken. Uh, het, uh, kijk, vrouwen zijn in, in het... Uh, en, en dan weet ik dat ik generaliseer. Maar vrouwen hebben door hun moederschap... een uh, groter verantwoordelijkheidsgevoel... een scherpere uh, kijk... Uh, uh, sensitiever... Uh, en uh, ja, eigenlijk ook een groter ethisch vermogen. Hè? Dus... Uh,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 Dan, uh, dan ga je gauw uh, onder de rode streep. Mag de vrouw de administratie beheren. Dan is meestal alles op orde. Nou, dat een hele, is hele die... onbegrepen blikken hier nou, bij meneer de ja. Bruin. Ja, inderdaad, uh, ook niet wat ik heb meegemaakt. In mijn nee. ik of, ook, ook onze volgens regisseur is, uh, die schudt nu zijn hoofd. Het is een geval van projectie volgens mij. Ja, ik hoor hier een paar clichés langskomen waarvan ik denk van jonge jonge. Heeft u niet gewoon uw eigen huwelijk beschreven? Nou <laughs> <laughs> ja, ja, kijk, het is... Uh,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 ja, zeg maar. Ja. De bekeuring in zijn geval op het moment dat ik in, in scheiding lag. Dus okay. de, deze dame, die, uh, waar die ik reden, vijf misschien? jaar mee ben, uh, heeft dat nog niet meegemaakt. Nee, nee. Uh, Voel... Maar was die scheiding door die bekeuringen? Nee, absoluut niet. Dat uh, uh. oh. kunt u echt niet beheersen, meneer Wijberg. U gaat onmiddellijk alle gasten hier in therapie Ja, nee. ja Dat is ja, wel Ja, ja, ja bloed, kruid, waar je het niet ja, gaat. Maar ja. volgens mij is de uitkomst van die therapie heel voorspelbaar. Dat lijkt me een beetje lastig. Namelijk?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 uh, een, een terras uh, in de zomer hebt uh, waar heel veel mensen zitten. en de surveersters die hoeven alleen maar de man op de schouder aan te tikken. Hè? als ze dus uh, klaar zijn met de bediening of afrekening. dan is de fooi vier keer zo hoog. Wees dus <coughs> weten, als, nou, als, als, ja, als, dus als dat geen simpel mannelijk beloningsprincipe oh. is. Oh, ja. dan weet ik het niet. Steven, voor het ben je stil? Ah, oké, okay, is goed. <lacht> ik kan I niet zeggen dat Hollandse geweld opvalt. <lacht> maar ja, kijk, het is ook weer typisch van de man dat ze gewoon weer zo ongelooflijk moeten protesteren en zeggen: van ja, zo ligt het niet. Het nee, maar laat, stuk... ik te, laat ik het dan eens even doen, meneer Wijnberg Ik ben ja, gewoon het gewoon niet met u eens. Ben, oh nee, nee waarom want, bent u? Nou, ik heb gewoon. Dan moet ik oppassen nu. In, in, in, in, in ja, dat zijn mijn, ik heb gewoon niet altijd gelijk.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 Dan zegt hij waarschijnlijk, ja, maar het staat niet op het lijstje. <laughs> en dan zegt zij weer van, nee, maar dat had je moeten aan. Ja, ja. goed, dat staat daar, allemaal in. Ik... Horken en Heksen, de strijd tussen de seksen van Jeffrey Wijnberg. Ja, wat een verhaal. Mooi om gelijk al aan die tafel te horen hoe de discussie eh, losbarst... en eh, de mannen dus eh, daar totaal niet mee eens zijn. En nou ben ik heel benieuwd naar uw mening. Want hebben vrouwen altijd gelijk? Klopt dat wat eh, Jeffrey Wijnberg zegt? Of denkt u van, nou... Daar geloof ik helemaal niks van en ik heb daar een dit en dit voorbeeld van. Ik ben heel benieuwd naar voorbeelden uh, van conflicten waaruit blijkt dat hij gelijk heeft. Of waarin blijkt dat hij juist ongelijk heeft. En ik ben ook heel benieuwd hoe het eigenlijk in uw relatie zit. Geeft u altijd het gelijk van uw vrouw toe? Of he, heeft u als vrouw altijd gelijk in die relatie? En hoe komt het dan dat vrouwen altijd gelijk hebben? Is dat toch die vrouwelijke intuïtie? Mooie verhalen zijn welkom via 0800 1121 nacht@eo.nl en via de Twitter via @deNachtop1. De vraag van vannacht: hebben vrouwen altijd gelijk? Life forever after Welcome to the world We'll cherish every single chapter It comes as no surprise The beauty that you see Before you look Wat heeft die vrouwen stemmen? Het treintje Oosterhuis, Everything Has Changed... van haar nieuwe album Sundays in New York... met medewerking van het Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ja, het leuke is, dat album was gewoon gratis te krijgen... bij een van de Nederlandse ochtendbladen. Nou, Zoveel kwaliteit en dat gratis. En dan zeggen ze voor niets gaat de zon op. Nou, Treintje Oosterhuis krijg je dus ook voor niks. Goed, dat was uh, het Treintje. En nu gaan we weer naar andere vrouwen. Want we hebben het vannacht over de stelling van Jeffrey Wijnberg... dat vrouwen altijd gelijk hebben ik ben heel benieuwd naar uw mening. Is dat nou zo? En heeft u daar een mooi voorbeeld van? Of is dat niet zo? En heeft u daar een mooi voorbeeld van? Aan de telefoon. Onze trouwe luisteraar en reageerder Aad Sonneveld. Een hele goede nacht. Ja, hetzelfde, begin van die dag, Cicci. Ik heb mijn VVSO's na mimpels. <laughs> die mis ik nog steeds. Ja, ja niks aan ja, te helaas. doen. Nee. Maar eh, mijn reactie. Nee, vrouwen hebben niet altijd gelijk, vind ik. Nou, kom eens met een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld, oh jee. Ja, nou. nee, ik bedoel. Uh, ja, nee, nee, nee, nee, nee, ik nee, nee, nee, kom. Ja, jezus. We zijn, uh, uh, uh, uh, oh, we zijn oh. bij de EO. Ja, sorry, sorry, neem me niet kwalijk, dat uh, schoot eruit. Dat bedoel ik niet uh, verwend. Goedzaal. maar uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een geval herinnering dat ik uh, toen de tijd. Uh, me, toen dat mijn me ex zo gewaarschuwd had. voor wat er toen in de media was. Dat was dat er als uh, je. jouw koekerstuk was. dat er dus uh, zaken in Den Haag waren. die dus uh, dat ding ophaalden. en dan kregen die nou maar terug. tenzij tegen hoge uh, reparatiekosten. Mm -hmm. En dat had ze dan zo gewaarschuwd. en ik kom thuis. en verdorie man, dat ding is weg, he. Ja, ja, huilen, huilen, ja. Ik zeg, ik heb het dan zo uitgelegd, waarom doe je dat dan? Ja. Nou, ik, ik kon op mijn kop gaan staan, maar dat ding, ik heb gezegd, nou hou dan maar. En eh, dat heb ik nooit teruggezien natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat zijn de onredelijkheden, of ja, hoe eh, moet ik het zeggen? Eh, ongemakkelijkheden van een vrouw. Ik, eh, ik moet wel toegeven dat vrouwen zijn wel veel meer voor harmonie. Hebben in zijn algemeenheid veel meer empathie. Veel meer gevoelens, eh, ja, waar ze de beleving mee hebben. Maar ik kan niet zeggen dat ze het altijd beter weten of wat tegelijk nee. tegenover. Nee, kijk, we hadden het hier gelijk in de studio. We hadden de technicus Jimmy en ik hadden ook gelijk in een gesprek over of we het daar nou mee eens waren of niet. Wat je sowieso natuurlijk ook hebt, is dat vrouwen veel meer een gevoel volgen. Hè? Die, die, die, die intuïtie, zoals dat, dat, dat zeg, het zo mooi empathie, heet. En ja. empathie. Ja, ja. En ze zijn ook meer een gevoel over harmonie. Ja. Nou, niet zoals ik, Ja, ik heb een grote bek. Maar goed, uh, ik heb toch wel een, een, een, een gelukkige een vriendin die uh, arts is en ook de psycholoog. En ja, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. We zijn totaal in de tegenpolen. Zij hebben universitaire opleidingen gehad uiteraard en ik niet. Ik ben maar gewoon een jonge vergelijkerbaar. Maar toch, ja, kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Ondanks dat we tegenpolen zijn. Tegenpolen, ja. ja. Maar ja, nogmaals, ja, kijk, ik, ik weet niet wat ik soort broeken gehoord of gelezen heb van vrouwen van Venus en mannen van Mars. Ja, zo heb je dus er zoveel waarom mannen niet kunnen luisteren... ...vrouwen ja, niet kunnen kaartlezen. Kaart nou, ja, dat, dat, dat, dat Chinese boek... ...met de Holland Spartaalke naast van... Yang, Xing, Yang en Xing, een jongen of wat die Ik weet niet of u dat kent. Dat nee. gaat ook over dat soort dingen. Ja, kijk, die verschillen blijven natuurlijk altijd houden natuurlijk. Ja, zolang je er maar gewoon over eens bent... Dat, uh, ...dat de ander gelijk kan hebben. Maar ik vind nog steeds, mannen hebben ook keuze wel eens een keer gelijk. Dat, toch? Ik ook, dat bedoel ik ook, maar vrouwen ook hoor hoor en hoor. Ja. Enkel ze benaderen dingen op een heel andere invalshoek. Ja. En als je dan elkaar met elkaar een beetje gewend bent, nou, dan heb je het geluk op waarde, denk ik. Ja, Ik vind het wel een interessante stelling, maar als ik het gesprek zo ook hoorde, denk ik van nou, ik vind, ik vind die man toch niet zo sterk. Maar ik moet, ik moet dat boek maar eens gaan lezen, want ik, ik wil wel meer bewijzen horen, toch? Ja, maar ja, normaal, ik, ik vind dat vrouwen soms eh, ja, zo naïef kunnen zijn, zodat ze domme dingen doen. En, en, het, het, het, ondanks ze heel intelligent zijn vaak. Ik bedoel. Ja, ik weet niet wat dat is voor vrouwen. Soms ja. vinden ze het misschien nog interessant ook, maar ja, normaal, ik heb het er gelukkig gewas van met mijn verdien. Maar ik heb genoeg ervaring met mijn ex en, en mijn andere verdienen. Dus ja, niet in het zoveel natuurlijk. Maar nee, ik ben dat is waar. heel gelukkig met mijn verdien. Dat kan ja. ik wel vertellen. Goed, nee, dankjewel eh, dank Aad. Ik zie allemaal lichtjes knippen op de telefoon. Dat betekent dat het erg druk is. Dankjewel ja, voor je wel reactie u. en een goede nacht. Ja, goede nacht. Bye bye. Daag. Ik kreeg ook een reactie van Harry. Alleen die was net al bij Casaluna geweest. Dus ja, dan, uh, dan is je beurt uh, geweest, om het zo even te zeggen. Die zegt, eigenlijk moeten we twee artikelen toevoegen aan, uh, aan het wetboek. Uh, artikel 1. Vrouwen hebben altijd gelijk. En als dat niet zo is, dan, treedt, uh, dan is artikel 2 dat uh, bij, uh, bij het niet gelden van artikel 1... artikel. Nee, bij, als het niet zo is, als iemand zegt dat het niet zo is, dan treedt artikel 1 in werking, namelijk vrouwen hebben toch gelijk. Ja, logica. Um, aan de telefoon Patrick Sprenger. Goeienacht. Ja. Ja, ik vind uh, dat artikel 2 moet deze De man moet ook inbrengen hebben. Juist. Kijk, hoop, kom maar op voor die mannenrechten. Ja. Toch? Ja, het is, uh, het is zo uh, dat. Uh, Vrouwen zoeken vaak overeenstemming. Hè? Dat ze gelijk hebben dan. Ja, dat. Ah, het is. Uh, ik vind je moet wel reëel blijven en alles. Uh, een uh, klaar zicht houden. Ja, je... Dat je, Dat mannen ook uh, kunnen zeggen. Wat, uh, hoe ze erover denken. Ja. Ook al hebben ze geen gelijk. Of nee. Dat niet? Dat, uh, dat, dat vind ik niet. Er moet wel uh, vorm van waarheid en realisme in zitten. Ja. Duidelijk, Patrick, dankjewel. je okay. dankjewel voor de reactie. Ja, als u ook wilt reageren, het kan op drie verschillende manieren: 0801121 is ons gratis telefoonnummer. De e-mail is nachtEO.nl. En u kunt dan ook met ons twitteren en dan kunt u een tweet sturen naar op 1 of u stuurt hem gewoon naar mij, naar Het S sbraaksma of uh, op 1 is uh, de twittermanier, nacht.eo.nl, het e-mailadres. En wilt u bellen, dan belt u gewoon naar 0800-1121. Een mooi liedje, Simply Red Holding Back The Years. Vannacht gaat het over de stelling... eigenlijk is het gewoon de stelling van Jeffrey Wijnberg. En die zegt, vrouwen hebben altijd gelijk. En uh, om een harmonieuze relatie te behouden is een meegaande opstelling van de man altijd het verstandigste. Nou, tot nu toe hebben we uh, twee mannelijke reacties gehad. Als er vrouwen zijn die ook willen reageren, ze zijn van harte welkom natuurlijk. Want uh, ja, net zoals Elsbeth Gutteken uh, in, uh, in het programma zei bij ditse Dag al. Nou, mijn man heeft ook wel eens gelijk, ik heb ook wel eens ongelijk. Ik ben heel benieuwd wat u dan, uh, uh, wat u dan vindt uh, als vrouw. 0801-121, nacht.eo.nl. Via de Twitter naar de 1 of s uh, Sbraaksma. Aan de telefoon A3, goeienacht. Ja, goeienacht, hallo. Ik zeg eerst even je Sonneveld uh, gedacht. Maar ik ga niet met hem samenwonen. Nee, toch ik niet? Een keer kerel. Nee. Ja, dat hoeft ook niet. Maar in ieder geval, uh, wat ik wou zeggen. En de Wijnberg zegt dat, al, als je goed luistert, in die twee of drie zinnen. Vrouwen hebben een nestgedrag... En die zullen altijd een nest veilig stellen ja, o ook, ook al dat ze wel eens van nestie veranderen tegenwoordig, ja. maar ze zullen altijd het nest beschermen en dat hoort ook die afweging, afweging bij van dat ze voelt wat er met de kinderen is. Dat is een basisgedrag. Ja. ja. En als een vrouw onrustig wordt, dan moet je opletten. Dat, dat merk je als ze met het bankzak gaat slepen, ja, maar, moet je het er in de gaten houden. Ja, maar dat, dat nestelgedrag, dat betekent toch niet dat ze gelijk altijd gelijk hebben. Nou, nee, het, het onderwerp gaat er niet om, maar een vrouw zal altijd, die zal altijd het wereldje van het des zal ze veilig stellen. Ja, en dat zorgt er ook en, en voor dat ze dan je vaak gelijk man, wil je, hebben. Als je een man slim bent, dan, uh, dan ga je erin mee. En wie zijn vrouw Wie uh, heeft, laat het thuis, want anders gaat het ook mis. <laughs> hoezo dat dan? <laughs> ja, nou, dan moet jij wat zeggen tegen mij. Ja, ik zei, hoezo dat dan? Nou nee, dat, dat, hoe zal dat dan? Z een vrouw zal altijd die, die beschermende plek zoeken. Uh, dat is het nestgedrag. Nou, in... Dat is naar de natuur. Uh, ik kan geen kinderen krijgen, die vrouw wel. Je ja. moet die jongen grootbrengen. Ja, maar een vrouw wil toch ook gewoon werken, vaak? Hè? Ze kiezen ja, toch niet voor niks een opleiding? Het, nou, daar zien we de paan ook van in Amsterdam. Al die kinderen in die kressen en al, al dat misbruik in die kressen. Want we leven niet leuk vandaag de dag. Ja. Zochtens, zochtens vielers, uh, kilometers vielers, wat zijn we nou aan het doen? We hebben welvaart, maar het welzijn wordt vergeten. Ik denk dat er veel, ook veel welzijn, uh, dat de vrouw dat, dat, dat, dat van nature toch probeert te behouden. Ik ben mag. benieuwd wat de mensen van jouw reactie vinden. Want uh, sommige mensen zullen zeggen, oh is dat eens ouderwets? Vrouwen die thuis uh, moeten nee. blijven. En dan, ik, ik ben benieuwd. Dankjewel voor je nee, reactie Adrie. Nee, ja, nee, nee, gaan... Mag ik kort wat zeggen? Ja? Dat, dat is de natuur. Dat vraag je om, waarom het gebeurt. Nou ja, kijk, veel mensen zijn het er niet mee eens. Nee, ja, oké, okay, nou goed, dan w moet je een man en een vrouw maken naast elkaar zeggen. <laughs> dan is het niet verschil. Ja, nee, maar of, we, ga, we gaan dat merken, Adrie. Dankjewel. Fijne ja, okay, nacht. Leuk, leuk. Daar gaan we naar Leendert. Goedemorgen. goeienacht. Hallo, ook goed aan Herbert. Ja, ik, ik denk niet dat hij nu luistert, maar als hij terugluistert... zal hij ze krijgen, en anders doe ik het wel. Oké, okay, graag. Um, wat ik wilde zeggen, met jouw welnemen... Nou ja, ik kan het van tevoren niet stoppen, dus ga je um, gang. Vrouw, ik zeg altijd, lieve vrouwen hebben veelal gelijk. Veelal? Ja, niet ja, altijd, met maar nog wel in de meeste gevallen. Ja. Nou, kom maar dit. met een onderbouwing. Uh, onderbouwing is dat, mo dat een advocaat tegen mij een keer zei... toen ik met iemand een financiële transactie afsloot... Zet alles zwart op wit, want anders gaan ze straks het tegendeel beweren van wat jij meent te kunnen bewijzen. Yeah. En te kunnen stellen. En dat heb ik opgevolgd, dat op advies. Simpele brief. En tegen vijf, zeker tien jaar, twaalf jaar later, werd er een, uh, werd er een, uh, een, uh, een bepaald beroep gedaan op iets. Uh, en toen kon ik aantonen hoe de zaak zat. Ja, maar dat is één voorbeeld, te maken. Ja wel, dat ben ik wel een beetje eens. Maar, er zijn toch ook wel eens gevallen geweest dat jij juist. Nou, mijn had. moeder die had, heeft me ook wel eens gewaarschuwd toen ik eens een keer in een wilde bui een speedboot kocht. Doe dat niet, doe dat niet. En daar heb ik er later echt gelijk in moeten geven. Ja, je hebt het toch gedaan en daar kreeg je spijt van? Uh, ja, maar uh, om, om, om bepaalde redenen. Mijn moeders die zitten dan altijd in angst, angst, angst. En daar hadden ze toch wel een enige reden voor. Echt waar hoor, daar zit ik absoluut niet te fantaseren, want er zijn wel de mensen die denken dat ik zit te jokken. Maar, maar hoe echt... komt dat dan, dat die vrouwen gelijk hebben? Wat is dat dan? Uh, ik denk een moedelijk, uh, ja, wat, een moedelijk gevoel, ja, inderdaad. Nou ja, het zijn niet alleen maar moeders, toch? Nou, vrouwen. Niet iedereen altijd, is moeder. Vrouwen hebben altijd iets uh, uh, bemoederends, uh, iets bemoedigends. Nee, neem, neem Sylvia Toots, een heel bekende zakenvrouw. Ja. En, maar maar goed, als je... het heeft niet in alle gevallen gelijk hoor. Maar in veel gevallen wel. En uh, er zijn ook. Uh, ik, ik ben natuurlijk aangehouden door twee, door twee vrouwelijke agenten, Die dachten dat ik gedronken had, want ik kreeg slingerend. Ik zei nou, ik heb absoluut niet gedronken, want ik drink niet. En, ik zeg, en, en het gelijk zal aan mijn kant staan. bij de blaastest. En dat was ook zo. Ik zeg, het heel, ja, Maar we hebben desalniettemin, omdat het een hele mooie meiden waren. had ik een leuk gesprek met ze. Ja, er wel maar ze hadden alles... geen gelijk. Dat duurde wel een half uur. Ja, maar well. ik had het gelijk aan mijn kant. Ja. ja. ja echt waar, nou, dat is echt gebeurd. Ja, nee, ik, ik, ik geloof je gelijk. Maar dat, maar dat betekent dus dat in dat geval de vrouwen geen gelijk hadden. Nou kijk, ik, ik gaf ze gelijk dat ze me aanhielden. Niet ja. dat ik gedronken had. Nee, want dat was niet zo. Nou, ik reed wat slingerend omdat ik wat uh, oogdruppels in mijn ogen had en ik las dat van tegenliggers en dan uh, ga je donker. Alleen het. Ik, ik onthoud die smoes, die vind ik mooi. Nee, ja, absoluut geen smoes, <laughs> ziet. Echt niet, ik denk dat je, ik denk dat je, nou ja, ik, ik zou zeggen je, uh, ik, ik heb geprobeerd je op te sporen met kerst, om je nog prettige kerstdagen per telefoon te wensen, dat is me helaas niet goed. Nee, dan had je bij Radio 2 moeten zijn. Dat weet ik niet. Ja, nee, toen zat ik de, tussen kerst en oud en nieuw was ik bij de top 2000 betrokken. dus uh, oh, dat, wist is, dat wist ik niet, dat wist ik niet. Want ik, uh, nou ja, in ieder geval, uh, geloof me, believe me, en uh, ik, ik... Veel ik, al gelijk. Ik, ik, we Wat? nemen hem mee, Leender, dankjewel. Hé, hey, mag je een een goede uitzending wensen? Dat mag altijd. Ga je gang Dag. Gewoon. Hoi. Nou, dan vraagt hij of het mag en dan zeg ik ja en dan, dan doet hij het niet meer. Nou. Goed, um, we hebben het dus over of vrouwen altijd gelijk hebben. Nou vrouwen, kom maar op. 0800 1121 en uh, nacht.eo.nl En u kunt ons ook twitteren via denachtop 1 Joel Henson en Sarah Gross, Travelling Light 2002. Ja, we hebben het vannacht dus over of vrouwen altijd gelijk hebben. En uh, ja, als, als u vindt van wel, nou, dan hoor ik graag een voorbeeld. Maar dat geldt net zo goed als u vindt van niet. Dan hoor ik ook graag een voorbeeld waaruit dat blijkt. U kunt ons bereiken via 0800 1121 En het is druk, hoor op de telefoonlijn. Dus ik, ik noem ook even de alternatieven. Nacht.eo.nl is ons uh, mailadres. Daar kunt u uw uh, mailtje heen sturen. En dat uh, lezen wij hier dan. En dat komt dan ook op de radio. Uh, en uh, als u wilt twitteren met ons, dat kan ook. Via op 1 Dan uh, stuurt u daar gewoon uw bericht en uh, uw mening. Dat moet wel wat korter dan in de e-mail of via de telefoon. Maar uh, dat kunnen sommige mensen ook heel goed. Um, aan de telefoon hebben we de eerste vrouw van vannacht, Mago. Ai, goedenacht met Margo. Margo, mag ik je feliciteren? Jij hebt altijd gelijk. Nee, oh, nee vrouwen hebben niet altijd gelijk. Nou. Oh, nee, helemaal niet. Hoe kan dat nou? Dat zegt Jeffrey Wijnberg. Ja, nou, dan, uh, dan moet hij ook eens een keer naar een psychiater gaan. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Vrouwen hebben niet altijd gelijk. Vrouwen die... Uh, niet alle vrouwen natuurlijk, maar veel vrouwen vind ik die zeuren. Het zijn net, sommige vrouwen zijn net een stukje riplap. Die blijven maar doorsudderen, doorsudderen, Wat een doorsudderen, mooie vergelijking. Tot ze er gelijk hebben. wacht, ik, ik griezel daarvan ja, van die maar, soort vrouwen. Maar, maar ho, nou zei je wel, totdat ze er gelijk hebben. Dus dan hebben ze dat wel. Wat zeg je? Nu zei je, ze blijven doorsudderen totdat ze gelijk hebben. Dus ze hebben wel gelijk uiteindelijk Ja. Nee, nee, ze kunnen ook doorsudderen dat zo'n man op het moment zegt van... nou ja, ik geef ze maar gelijk voor de goede vrede. Oh. Want anders blijft dat maar doorsudderen. Ik zie het in mijn omgeving ook. Dan denk ik, oh, oh, oh. Ik denk, vrouwtje, vrouwtje, ik ben helemaal verkeerd. Nee, je zegt, hey, maar doorzeuren, en hey, maar doorzeuren. Tot ze er gelijk krijgen. En dan zegt ze, oké, okay, misschien voor de goede vrede. Ja, joh, je hebt gelijk, joh. Ja. Hey, en, en, en kun jij dan een, een mooi voorbeeld noemen... waaruit blijkt dat, dat je zelf bijvoorbeeld geen gelijk had? Nou aan de telefoon. Nee, ja, nee. Dat ik Eén voorbeeld. Weet. Eén voorbeeld? Eén voorbeeld. Dat je geen gelijk had. En dat je eerst zei dat je wel gelijk had. Ja, dat, uh, er zijn wel wat uh, mannen in mijn leven door een vuur gepasseerd. En dan denk ik, ja, ik moest ook altijd gelijk hebben. Weet je wel. Dat drijft mensen uit elkaar. Altijd maar gelijk willen hebben. Ja. En zeuren. En dat moet je niet meer doen. Dus dan word je ouder. Kijk, word je maar, noem blijven. nou eens even een concreet voorbeeld. Een concreet ja, nou, dan moet ik een paar jaar terug. Uh, in 93. Dat was de laatste keer dat jij geen gelijk had? Ja. Zegen over een man, ja. Oké. Okay. Ja, zoiets, ja. En, en wil je ook vertellen waar het over ging? Ja, ja, waar het over ging. Ja, je woont op een moment met iemand samen. Mm -hmm. En... Ja, dan merk je op het moment dat iemand je gaat proberen te manipuleren en altijd gelijk willen hebben en altijd het laatste woord. Ook vice versa, daar nam ik ook deel aan, want dan denk ik, ja, ik moet gelijk hebben, wacht even, wacht even. Ja, en dan, uh, dan barst de bom en dan is de sloes, einde vaal. Ja. En het is ook niet leuk voor een altijd want ik kom ook wel eens vrouwen tegen, echtpaken of die samenwonen. En dan hoor ik allemaal dat oefenloos gelul aan. Dan denk ik, ja, ja, ja, ik denk een medelijden met die kerel. Dat dit het en allemaal ja, ik aan moet horen. Zeg maar voor de goede vrede dat ze gelijk hebben. Ik denk, daar ben je er vanaf. Toch? Ja. Als je heel eerlijk bent, nee, vrouwen hebben niet altijd gelijk. Vrouwen kunnen af en toe oefenloos ouwe hoeren en zeuren, vind ik. Nou, dat is helemaal duidelijk, maar Dank dankjewel voor jouw okay, reactie. Oké, fijne nacht nog. Dag. Dankjewel, blijf luisteren. Ook aan de telefoon, Ed uit Vlaardingen. Goedenavond. Ja. Hallo. Nou, ik, ik ben flabbergasted. Ik ben het volledig met Mago eens. Nee. Met die vorige spreekster. Ja, ja, ja. Mago. Ja. Oprecht, eerlijk en street zoals het ook is. Tenminste, zoals ik het ervaar: een vrouw heeft niet altijd gelijk, nee. en een man ook niet. Nee. Alleen ligt aan de argumentatie. En ik, ik ben het er mee eens... dat een vrouw wat vaker minder argumentatie gebruikt... meer intuïtie en oefeloos geloof. En meer gevoel. He, dus intuïtie, maar ook gewoon andere nou, emoties, of niet? Dat heeft een man ook wel, hoor. Alleen een man... Die zegt gewoon ja, nee. Ja. ja. Zoals het zo mooi in de Bijbel staat. Laat u ja, ja zijn en u een nee, nee. Dat is eigenlijk iets mannelijks. Nou ja, goed. Ik ben niet zo Bijbel. Uh, laten we zeggen, kennisachtig. Nee. <laughs> Mo mooi. Bijbelkennisachtig. Ja, hoe nou het ja. Goed, ik weet niet hoe ik het. Uh, hoe ik het anders moet uitdrukken. Nee. Nou, dat je niet de winnaar zou worden van de grote Bijbeltest. Zo. Nee, oké. Okay. Huh? Nou. Ik heb het wel allemaal, allemaal gelezen, hoor. alleen het is een hele tijd terug. Ja. Dus ik heb het niet meer paraat. Nou, misschien maar een mooi idee voor 2011. Ik ben het, sorry? Misschien een mooi idee voor 2011 om het weer eens op te pakken. Ja. Inderdaad. Ja, kan geen kwaad, toch? Is... Maar ik ben het in ieder geval met... Mago. Als ik weer even, als ik weer even terugkom naar het onderwerp... Ja. Ik ben het met Mago eens... Oeverloos. Ja, ja. En, en dat de mannen het maar de moed opgeven en maar gelijk geven om het maar te stoppen. Is dat het? 9 van de 10 keer zal een wijze man dat doen. Omdat het oeverloos is. Alleen een man wil een argument horen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik verpleeg Puur voor mezelf. Nou, we gaan horen naar. Uh, ik wil een argument horen. Ja, we gaan luisteren argument, naar mensen met andere waarom, ervaringen. Hoe en wat? Het is helemaal duidelijk. Ed, okay, dankjewel. Het argument waarom ik uh, deze verbinding uh, nu ga beëindigen is dat er andere mensen ook aan de telefoon hangen. Vind begrijp. je dat een goed argument? Helaas. Uh, ik vind het een slecht argument. <laughs> maar goed. <laughs> nou, <laughs> maar ik begrijp. Ja. Ed, ik jammer voor jou... dat je het gewoon wil bijna. Ja, jammer voor jou, Ed, dan. maar Jaap hangt ook aan de telefoon. En, ja, ja die, die moet natuurlijk ook een keer aan de beurt komen dan, hè. Dankjewel, Ed, en ik wens je goede nacht. Hai, Dag, daar gaan we naar Jaap. Goedenacht. Hallo, met Jaap. Ja. Uh, een heel goed bewijs voor het feit dat vrouwen lang niet altijd gelijk hebben... is, lijkt mij, dat ook volgens vrouwen zelf... ze vaak op de verkeerde mannen vallen. Eh... Uh, dat is denk ik een duidelijk voorbeeld van ongelijk van die vrouwen. Een tweede punt uh, waaruit... Uh, ja, dan, dan doel je op de foute man? Of? Ja, kijk, die, die vrouwen die nemen dus uh, de verkeerde beslissing om een om, om verkeerde te, te in te willen pikken. Ja. Uh, dat zie je nog wel eens, dat ze... Uh, terwijl het niet de bedoeling is... met getrouwde mannen... jarenlang aan, aan de gang blijven... en dat ze dan uiteindelijk toch in de steek worden gelaten. Maar ja, als dat de bedoeling is... dat is dan een goede beslissing, maar dat is meestal niet de bedoeling. Nee. Um, tweede punt vind ik... dat um, de kredietcrisis... Daar wordt vaak van gezegd dat, het niet, uh, dat die niet ontstaan zou zijn... als vrouwen de baas zouden zijn geweest in de banken. Mm -hmm. Maar uh, de vicevoorzitter van de Citibank, dat was een vrouw. Dus het bewijst helemaal niet, om te beginnen, het geluid van de vrouwen in dat geval. Nee. Sterker nog, uh, de vrouwen zijn meestal de sterkste uh, drijfveer achter het kopen van een huis. En uh, de kredietcrisis is begonnen bij de woningellende... Dus dat vind ik een, een tweede voorbeeld en een derde punt waaruit. Uiteindelijk uh, is het dus de schuld van de vrouw, de, de crisis. Ja, van het ongelijk van de vrouw. Mm -hmm. uh, een derde punt is dat uh, vrouwen vaak wel gelijk lijken te hebben, maar toch ongelijk hebben, omdat ze handelen uit angst heel vaak. Lang niet altijd. Het is ook niet zo natuurlijk dat alle vrouwen hetzelfde zijn net zo goed als alle mannen hetzelfde zijn. Maar als grote lijn kun je dat vaak zien. Uh, ik heb het meegemaakt dat vriendin van mij. Uh, gewoon uit angst midden op de weg uh, bleef staan bij een kruising. Nou, dat is ongeveer het domste wat je kunt doen natuurlijk. Ja. Uh, uh, ik heb dat ook met andere vrouwen vaak wel meegemaakt. Dat als je bijvoorbeeld met ze ging fietsen of, of uh, auto rijden... dat ze dan dingen deden waarvan je denkt van ja, hoe kun je het er godsnaam doen? En die komen dan vaak voort uit, uit angst. Ja. En dan nemen ze de verkeerde beslissing. Ja. En dat zul je bij een man veel minder, veel minder vaak zien. Angst is geen goede drijfveer. Ja. En dat, maar, maar angst is weer een gevoel en dat is weer een van de dingen waardoor een vrouw zich vaker laat leiden dan een man, volgens mij. Ja, oké, okay, maar dat kan je dus ja, en dat kan dus positief uitpakken als het om, om laten we zeggen intuïtie gaat, vrouwelijke intuïtie zoals dat genoemd wordt. Maar het kan ook helemaal fout uitpakken. Dat zie je echt, dat zie je met, bij angst heel duidelijk. Ja. Handelen uit angst ook... is nooit verstandig. Wat zeg je? Handelen uit angst is nooit verstandig. Nee, hetzelfde, hetzelfde verstandig. Nou ja, Het lijkt wel eens verstandig, omdat bijvoorbeeld uh, vrouwen daar ook minder slecht tot een gevecht komen. En dat is meestal wel verstandig uiteindelijk. Je kan beter niet gaan vechten. Juist. Maar uh, dat is toch ook weer een, een drijfveer die uiteindelijk uh, ja, niet op, uh, op, uh, op verstandig uh, motiverende uh, gebaseerd is. Want soms is het natuurlijk wel degelijk verstandig om te vechten. Ja, ik, ik, ik, ik ben geen voorstander. Ik ben ook geen ervaringsdeskundige. Want ik heb eigenlijk nog nooit gevochten. Maar... Nee, maar het kan wel degelijk verstandig zijn natuurlijk. Als je aangevallen bent, dan kun je moeilijk anders. Dan kun je lang niet altijd weggaan. Nee, terugvechten, terugvechten. dan. Ja, ja. dat lukt niet altijd. Ja. ja, ook jij was uh, compleet helder. En uh, ik, uh, ik dank je voor je reactie. Oké. Okay. En ik wens je een goedenacht. Dag. Daag. Het is uh, bijna vijf voor drie. Ik uh, ga eens even kijken wie we, zo, wie we aan de telefoon hebben. Um, goedenacht. De nacht op één. u het maar. Ja, goedenacht. Spreemd, Mark. Al. we de radio wat zachter zetten? Ja, graag. Dag, Mark. Ah, hé, hey, hoi. Ik vind het een schitterende stelling. En ik hoorde al het een en ander aan. Met name Adrie. Ja. Die uh, melden interessante dingen. Namelijk dat het de driften heel ver teruggaan. Ja. Dus de besluiten... en ook de drijfveren... worden gevoed vanuit... dingen die... diep, diep, diep in, in, in, in genen liggen... van vrouwen en mannen. Nesteldrang, hè, wat, wat hij beschreef. Nou, dat is... Ja, ik vind het prima dat je dat zegt... want dat geeft wel, dat illustreert wel... maar het gaat, het gaat gewoon terug naar... naar uh, mannen zorgen voor nageslacht, die zorgen dat hun genenpol doorgegeven wordt en ze zorgen dat er eten is en drinken en de vrouwen doen andere dingen. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, nou, nou, Adriaan, dat is wel heel ouderwets. Nee, ho, ho, ho, ho, dat zei ik niet. Ik nou, zei, er zijn veel mensen die dat ouderwets vinden. Ik, okay. ik wil namelijk niet tot die groep gerekend worden nee, die dat okay. ouderwets vinden. Sorry, nee, maar ouderwets is ook maar een titel, een benaming. ja. ja. Het is allemaal zo kort door de bocht. En, en deze maatschappij waar we nu allemaal in leven. Ik ben uh, vader van drie dochters mm -hmm. uit twee relaties. De oudste is 23, de middelste is 20 en ik heb een kleintje van 8. Mm -hmm. En het is wonderbaarlijk om te zien wat een enorm verschil erin zit. Wat opgelegd wordt door de maatschappij. Want daar hebben we mee te maken. Maar ondertussen heb je wel met kleine oerwezentjes te maken. Ja. Dat is dat is het boeiende, maar ook het vermoeiende. Ja, maar uiteindelijk en, en misschien bewijs... ja, dat, hè, nu ga ik iets riskant zeggen, omdat ik eh, ja, dat dat, dat vind ik, ja, ik vind dat een beetje lastig, want dan zeggen mensen, oh, oh, je mag je mening niet geven, maar ga ik gewoon doen. Het, het, het, het, het, het rare is natuurlijk het markante dat de vrouwen zelf kan met baas en eigen buik en vrouwen moesten meer werken en en dan toch Echt, hè, moesten. Van, ja, maar van, ook van zichzelf, hè? Nee. Want je had die Dolomina-beweging, die bestond uit vrouwen. Ja, maar waarom is dat ontstaan? Omdat er inderdaad een vorm van on ongelijkheid is. Ik bedoel, het, het, het feminisme is ontstaan uit het feit... Dat, dat vrouwen werden gewoon zwaar mishandeld. Ik bedoel, het, het, het stemrecht voor vrouwen... Dat is, dat, is, dat is nog niet zo lang geleden, hoor. Nee, nee dat klopt. Ik denk, het is prima dat... Dat, ze, dat ze dus voor zich opkomen, maar... Je hoort van alle kanten uit het de, uit de, uh, de, de, uh, bedrijfsleven ook... hoed u voor een jonge uh, en, en ambitieuze, hoogopgeleide dame die jouw chef wordt. Want dan hebben we het over keihard gewoon. Ja, waarom? Een, een soort Nelly Cruz. Ik weet het niet. Nou, Hanja... En als het geloof nog een rol gaat spelen, moet je wel helemaal uh, vreselijk uitkijken. En als het volle maan is, kijk even, even goed kijken van hoe staat ze erbij. PMS en alles. Vrouwen zijn in feite heel kort door de bocht. En mij maar, je mag me opknopen aan mijn ballen. Het zijn hele nee, bijzondere mensen. Uh, ze kunnen leven doorgeven. Ze kunnen kinderen baren. En dat brengt een pakket... Dingen met zich mee waar je ziet een meisje van vijf jaar, een klein kindje, is al bij de handter dan een even oud jongetje die wordt gewoon afgebluft of het niks is. Ja. En dat is het knappe van het hele verhaal. En iedereen, iedereen gaat al helemaal politiek correct lopen kletsen. Nee, het gaat veel verder terug. En ja. dat moet je gewoon. Echt, nou je moet niks, maar hou dat gaat alsjeblieft. Want het feminisme is ontstaan uit. Uit stelselmatig mishandelen en achterstellen, en, en, enzovoort. Ja, dat is waar. Alleen moeten we ons dan misschien soms afvragen of het niet te ver is doorgeslagen. Maar... Tuurlijk is het, en het is ook gepolitiseerd. En het, is, uh, uh, het geloof komt erbij, en het seksenverschil. Waarom is er nog steeds een glazen plafond? Ja, ja, ja, het is niet te geloven. Gewoon, uh, uh, in deze wereld zijn vrouwen gelijke functies, gelijke leeftijden en opleiding nog steeds. onderbetaald. Niet beloning en ja. moeten ze zich onwijs hard bewijzen om, om serieus genomen te worden. En nou, ik vind dat ja. gewoon eigenlijk heel kwalijk. Dat, dat snap ik. Wij... We, moeten, we moeten het hierbij laten, want het is bijna drie uur en dan moet het nieuws gelezen worden. Ja, waar, waar blijven de vrouwen die bellen? Ja, dat gaan we merken na drie uur, want na drie uur gaan we gewoon uh, door met het onderwerp. Hebben vrouwen altijd gelijk en zoals uh, Mark al zegt van ja, waar blijven de vrouwen die bellen? Willen die, gelijk, uh, willen die hun ongelijk niet toegeven? Of willen ze, willen ze toch maar dat, dat we dat beeld houden dat ze altijd gelijk hebben? En bellen ze daarom maar niet? 0800-1121, e-mail is nacht.eo.nl En de Twitter is op 1 Ik spreek u graag zometeen na het nieuws van 3 uur.